Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Sinds 1 juli moet je weer meer aftikken voor je huurhuis. Op die datum konden huurbazen de prijs omhoog gooien en dat is dus ook gebeurd. Gemiddeld ging de prijs voor een sociaal huurhuis 2,6% omhoog en in de vrije sector steeg het nog ietsje harder. De woonbond die opkomt voor rechten van huurders maakt zich zorgen, want die prijzen tikken nogal aan. Die zorgen komen voor een groot deel omdat uh, niet alleen de huren stijgen, maar dat een... Een hoop huurders natuurlijk ook al een uh, ja, hartstijgende energierekening hebben gehad of nog krijgen. En dus komen steeds meer mensen in de knel met hun geld, zeggen ze. Het is de grootste huurstijging in acht jaar tijd. Hogescholen gaan de inschrijfregels voor studenten van buiten Europa strenger maken. NRC is er namelijk achtergekomen dat het visum van deze studenten gebruikt kan worden... om de strenge asielregels in de EU te omzeilen... Het gaat volgens de krant om jongeren uit Bangladesh, Sri Lanka, India, Pakistan en Nigeria. Die schrijven zich in voor een hbo-opleiding, vragen een visum aan en komen dan nooit opdagen in de les. Ze verdwijnen zelfs helemaal van de radar. Met zo'n visum op zak kan een bankrekening worden geopend en een BTW-nummer worden aangevraagd. Op die manier kan iemand bijvoorbeeld aan de slag als maaltijdbezorger. De brandweer in Best in Brabant moest vannacht vol aan de bak. Bij een natuurbrand Er stond een behoorlijk stuk bos in de fik, maar het is inmiddels onder controle. De oorzaak is niet bekend, maar op de paden zijn wel brandende vaccinelichtjes gevonden. Die waren daar neergezet voor een speurtocht voor kinderen uit de buurt. Het is niet zo handig met deze droogte, zegt de brandweer. En in Leeuwarden is een man opgepakt omdat hij rondliep met een stapel drugs in zijn zak. Althans, hij had 107 bolletjes harddrugs in zijn onderbroek zitten. Na zijn arrestatie werd zijn huis ook nog even gecheckt. En daar lag een hoop cocaïne en heroïne en ook 3500 euro cash. Het is allemaal in beslag genomen. Het weer nog sluierwolken en stapelwolken vandaag, maar de zon piept er ook doorheen. En het wordt ook weer best warm, 23 tot 27 graden. Morgen is er meer bewolking en in het zuiden kan het dan ook gaan regenen. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Hoewel de files korter worden... moet je op een aantal wegen nog wel rekening houden met vertraging. In de meeste gevallen heb je zo'n vijf minuten oponthoud... zoals op de A1 richting Amsterdam voor knooppunt Watergraafsmeer... en op de A2 richting Amsterdam voor Amsterdam Zuidoost. Op de A5 heb je ook nog vijf minuten vertraging richting Amsterdam... voor de aansluiting met de A10. Op de A9 van Diemen naar Amstelveen heb je nog tien minuten oponthoud... tussen Amsterdam, Gaasperdam en Amstelveen. En op de N208 is de nog een kwartier van Sassenheim naar Velsen. Dat is tussen Zandpoort en IJmuiden. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is Zin in ZFM. ZFM! Web nu ZFM in de ochtend. Who could Io sto pensando a te A te che forse stai sentendo me Sul davanzale di un tramonto profuma non Lo sai che no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 Hustle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 She chose to wear Zo talking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 키速. Tot zover het ritme van la la la de kabel op 104.5. En in de la op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van la